9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal. Er komt extra geld om gevaarlijke wegen buiten de bebouwde kom veiliger te maken. En de werkgevers in het openbaar vervoer die stappen naar de rechter om de aangekondigde staking volgende week te voorkomen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins.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 Het kabinet steekt 50 miljoen euro... in het veiliger maken van autowegen buiten de bebouwde kom. Minister Van Nieuwenhuizen wil op gevaarlijke punten... obstakels als bomen verwijderen of vangrails plaatsen. De meeste dodelijke ongevallen gebeuren op de zogenoemde N-wegen. Dat zijn de niet-autosnelwegen die vaak door de provincie worden beheerd. De helft van de 50 miljoen gaat naar die wegen... en de rest wordt gestoken in provinciale wegen... die onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen.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 Oud-wielrenner Carsten Kroon heeft tijdens een deel van zijn carrière doping gebruikt, meldt het AD. Volgens de krant heeft hij in gesprekken over een mogelijke rol als analyticus bij het AD zijn dopinggebruik bekend. Hij zou met een publieke bekentenis komen, maar trok die afspraak later in. Het AD besloot daarop het verhaal toch naar buiten te brengen. Wat Kroon heeft gebruikt en wanneer is niet duidelijk. Kroon schreef onder meer in 2002 een etappe in de Tour de France op zijn naam... en in 2008 won hij een rit in Parijs-Nice. En tegenwoordig werkt hij als analist voor Eurosport. Bij een brand in een bar in het zuidoosten van China zijn 18 mensen om het leven gekomen en 5 mensen raakten gewond. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken door een man die even ervoor een hoogoplopende ruzie had gehad met bezoekers van de bar. De verdachte van 32 had de enige uitgang geblokkeerd met een motorfiets. Hij is opgepakt, meldt het Chinese staatspersbureau. En zes nabestaanden van Prince klagen een ziekenhuis en een aantal apotheken aan... omdat ze de dood van de artiest zouden hebben kunnen voorkomen. Als een arts en de apothekers de juiste diagnose hadden gesteld... en hem de juiste behandeling hadden gegeven... was Prince niet aan een overdosis pijnstillers overleden, zeggen de nabestaanden. Prince is volgens de officiële lezing overleden... door het innemen van een hoge dosis fentanyl, Een pijnstiller met een morfineachtig effect, maar dan veel sterker. Waarschijnlijk dacht de zanger dat hij een lichtermiddel... Slikte. Het weer wisselend bewolkt en er valt zo nu en dan regen of motregen. Vanmiddag de meeste buien in het noorden. In het zuidoosten blijft het zo goed als droog... en het wordt tussen de 11 en 17 graden. Vanavond en vannacht meer regen en morgen is het bewolkt... en valt er ook af en toe een bui. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu nog 300 kilometer file. De daling zet gewoon door. Spits uh, verliep uh, over het algemeen volgens het boekje. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging nog. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen en West en Rijssen. 4 kilometer en 20 minuten vertraging. A44 Amsterdam Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Zuid. 7 kilometer. Vertraging is hier een minuutje of 25. En de N201 van Hoofddorp naar Uithoren. Tussen Aalsmeer en Schiphol Rijk. 3 kilometer door een ongeluk. Vertraging is 20 minuten.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 Ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor, dus wilde ik het helemaal uit handen geven. En nu doet Hof dat voor me. Dat is een, is een goede bank hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op Hof Of Office 365 een maand gratis uitproberen? Yourhosting.nl Slash zakelijk Vanavond in Brand. Plus.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 Zes minuten over negen is het. U hoorde het al, minister Cora van Nieuwenhuizen trekt 50 miljoen euro extra uit voor de aanpak van gevaarlijke wegen buiten de bebouwde kom. Bert Boerman is gedeputeerde van de provincie Overijssel en verantwoordelijk voor de mobiliteit in Overijssel. Meneer Boerman, goedemorgen. Goedemorgen. 50 miljoen euro extra, die gaat nu niet allemaal naar Overijssel, maar uh, ik neem dat jullie er ook wat van krijgen, dus dat is goed nieuws. Ja, het is op zich goed nieuws dat ook de Rijksoverheid, in dit geval mevrouw van Nieuwenhuizen, investeert in de verkeersveiligheid op de N-wegen. belangrijk, ook daar is de verkeersveiligheid aanpak, is daar absoluut noodzakelijk. Als we kijken naar het grote aantal ongevallen, moeten we daar iets doen. De N-wegen, dat zijn de... Nou, als het gaat over onze provinciaal, dan hebben we eerst de rijkswegen in onze provincie. Dan ja. hebben we het over de N35, de N36 en de N50. Alle drie hebben de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongelukgevallen zijn gebeurd. Dus die verkeersveiligheid die kan echt wel een impuls gebeuren, gebruiken. Daar staat het Rijk wat mij betreft ook primair voor aan de lat. Als het gaat om die rijks- n wegen. En op onze provinciale wegen zijn wij zelf ook voortaan aan het investeren... En komt dit als een hele welkomme stimulans om daar voort op te blijven doorzetten. Want die, die, die wegnummers die u noemde in Overijssel... Dat, dat worden ook wel dodenwegen genoemd. Daar gebeuren te vaak ongelukken. Nou, op die rijkswegen gebeuren te vaak ongelukken. Het is ook uh, heel vaak dat wij die aan de orde hebben gesteld. Ook uh, bij de minister in onze overleg uh, jaarlijks. En we zien dat daar uh, de investering echt een uh, welkom uh, is. En uh, ook zal moeten plaatsvinden. Hoeveel geld is er nodig dan om daar de problemen aan te pakken? Nou, er is veel geld voor nodig om echt uh, op lange termijn ook die verkeersveiligheid te, te borgen. Uh, maar met deze middelen kunnen we in ieder geval een eerste stap maken. Dan moet je denken aan bermverharding, uh, maar ook middengeleiders, et cetera. Daar zal wel een mooie mooi start mee gemaakt ja. kunnen worden en dat zal de verkeersveiligheid in ieder geval dienen. Maar dat vond ik opvallend in het verhaal van die minister. Die noemt inderdaad uh, vooral de aanpak van die bermen ook. Hè? Wat, wat is daar het probleem dan mee? En als je afgeleid wordt in het verkeer, om welke reden dan ook, dan kan het maar zo zijn dat u even buiten de weg komt. Als je dan direct in het rullen zand komt, of in de bulle grond, dan raak je de controle over het stuur kwijt. Als we daar verharding aanbrengen, harding, dan betekent dat die auto een fout die die maakt in ieder geval kan corrigeren. Ja, ja, snap ik. Um, nog even over de verdeling van het geld. Want um, 25 miljoen gaat dus naar die N-wegen en uh, 25 miljoen gaat naar de provinciale wegen. En dan moeten de provincies er ook nog zelf geld bij leggen. 75 miljoen. Vindt u dat wel een eerlijke verdeling? Nou, als we kijken naar verkeersveiligheid vind ik dat op de Rijks-N-wegen uh, de Rijksoverheid primair aan de lat staat. Voor onze provinciale wegen hebben wij ook zelf natuurlijk onze verantwoordelijkheid. In die zin is de bijdrage van de minister ook een extra stimulans om daarop te investeren. Uh, en verkeersveiligheid gaat ons allemaal aan. Dus ik vind dat ook het Rijk daar nu uh, een goede duit in de zak doet. Uh, maar, uh, zeg ik, het is nog lang niet voldoende om ook op de lange termijn die wegen verkeersveilig te houden. Dus we zullen daar met kracht en energie op moeten blijven inzetten daar de verkeersveiligheid te bevorderen. Dank voor uw reactie Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel en verantwoordelijk voor de mobiliteit daar. two days. Voor Jari was dat een bijna sexy thing. Het is uh, bijna 13 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Kom maar door, Elisabeth. Half Nijmegen is woest op mij. Oh.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 Ja, het is niet nek dus. Maar NEC, dat wist ik eigenlijk ook wel. Ik weet niet, uh, ik heb daar gewoon uh, te snel overheen gelezen. Paul Eigenhuizen, die laat ons via Twitter weten... hoe Nijmegenaren dit van jongs af aan leren. Overigens, Jurgen, jij hebt mij dit ook wel eens geleerd. Je nek zit tussen je, ho uh, tussen je hoofd en rug... En NEC zit hier en dan wijzen de fans op hun hart. Maar Jules van der Wart is hier om zo meteen te vertellen over zijn boek dat hij heeft geschreven. Hij is ook sportjournalist. Uh, er is één uitzondering volgens mij. Als nek tegen nak speelt, dan mag je volgens mij wel nek-nak -NAC zeggen. Nou, ik zeg het wel in ieder geval. En dan kom je uit Nijmegen. Dus uh, ik vind het goed. <laughs> dat scheelt ook. De enige uitzondering. <laughs> goed, ja, dat heb ik wel eens gehoord. Maar goed, we zeggen in principe NEC. Oké. Okay. We hadden het vanochtend ook over Groenland, waar vandaag verkiezingen zijn. Groenland werd toen het grootste eiland ter wereld genoemd. Maar klopt dat wel vraagt Aloysius Oosterveer zich af: Is Australië niet een groter eiland dan Groenland, appt hij. Dat is toch die tekenaar, Aloys Aloysius Oosterveer? Dat is een striptekenaar. Oh. Maar goed, Dat zou kunnen. Maakt niet uit. Um, nou, de vraag qua oppervlakte klopt dat wel. Uh, Australië is bijna vier keer zo groot. Maar Australië is geen eiland. Uh, het is een continent. Uh, daar is een wat vage regel over. Maar als een stuk land groot genoeg is... dan wordt het een continent genoemd en geen eiland. Want anders is, in, is alles eigenlijk in theorie een eiland. Hè? Eurasië zou dan het grootste eiland ter wereld zijn. Hmm. Dus dat is uh, de, nou, de verklaring Die daarbij. Die bewering klopte wel over Groenland dus? Nou, dat het... Uh, uh, dat het een eiland is, ja. Nee, dat het het grootste eiland is ter wereld. Ja, dus. Ja, ja, ja, dat klopt. dus. Sorry, ik moest even. Waar heb ik nou over? Ja, ja. Dan nog een vraag van Marcia. Zij hebt dat ze momenteel een podcast aan het maken is. En daarvoor uh, verzorgt ze haar stem extra goed. En ze drinkt daarom geen koffie meer. Want dat zou slecht zijn voor je stem. En ze vraagt zich. Uh, Af of wij koffie drinken. <laughs> de hele tafel ligt hier onder de koffie. Ja, je hebt net al je koffie nou, omver gegooid. Hoe, jij drinkt wel koffie, he? Ik drink uh, vrij veel koffie, ja. ja ik niet. Ik wist niet dat het slecht was voor je stem eigenlijk. Ik wist wel dat het slecht was voor een heleboel andere dingen. Maar uh, voor hmm. je stem wist ik het niet. Ik weet ook niet of koffie puur uh, gewoon slecht is voor je stem. Maar wat ik zelf niet prettig vind... is Ik denk zelf dat koffie verkeerd. Er zit heel veel melk in. Hè? Dan krijg je zoveel speekselgedoe. Uh, dus ik drink altijd thee ochtends. Maar of het slecht is, weet ik eigenlijk niet. Um, veel roken, zeggen ze altijd een veel sterke drank. Dan <laughs> ja, krijg je een mooie stem. Ik drink altijd whisky ochtends, dat wel.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 230 kilometer staat er nog. Ik pik nog even de wegen eruit waar je de meeste vertraging hebt. Dat is de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Borne-West en Rijssen is een kwartier. En verderop bij Markelo weer 20 minuten vertraging. A5 richting Amsterdam. Tussen Raasdorp en de aansluiting met de A10 6 kilometer. Nu heb je een half uur vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid staat 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de vertraging is hier een kwartier. Hij is er. De biografie over Arie Haan. In de jaren zeventig speler van het grote Ajax. Hij speelde twee WK-finales. En maakte toen een paar legendarische doelpunten. Weinig hulp. Ruud Krol heeft een korte Arie Haan schiet vanaf Amsterdam. ...zit voor de tweede keer in vier jaar tijd in de finale. Want welke Italiaan is er in staat om nog twee doelpunten te maken tegen een Nederland... ...dat een voorsprong is gekomen door opnieuw zo'n schitterend schot van Ariaan... Ja, dat was het doelpunt in uh, 1978. Hè? Toen haalde Oranje de finale, uh, uiteindelijk tegen Argentinië. En na zijn loopbaan als profvoetballer werd hij een trainer. In allerlei landen heeft hij getraind, ook overigens in Nederland. Uh, en nu is hij dus terug in het Groningse Finsterwolde, waar hij ook is opgegroeid. Vandaar de titel van uh, die biografie, Terug naar Finsterwolde. Jules van der Wart, we hoorden net al even zijn stem. Jules, hartelijk welkom. Dank je. Wat, wat mooi, man. En, en wat een, want het boek ligt hier. Prachtige foto van Ariaan, hoe hij er nu uitziet... In het Groningse landschap, ja, met een hoed op, want die precies, had hij altijd. Precies, op een winderige weg zo te zien in, in uh, Finsterwolde. En hij, uh, ja, hij ziet wel heel, heel modern uit. Ja, ik maar het is ook wel een man van de wereld. Ik bedoel, als je in Iran getraind hebt, in Cameroon, in Albanië... en uh, in China 10, 12 jaar gewerkt hebt... Ja, dan, dan leer je de wereld wel een beetje kennen. En dan ben je Wolde wel ontgroeid. Hoewel hij ja. dat wel het leukste nog vindt om terug te komen. Omdat daar zijn vrienden zitten. En uh, ja, zijn familie ook was. En uh, sinds vier jaar heeft hij daar een huis gekocht. En hij heeft jarenlang over de wereld gezorven. En was ja. eigenlijk Stuttgart zijn basis waar zijn kinderen wonen. Maar uh, hij is nu echt terug in Finsterbool. Want daar is ook een tijd trainer geweest in Duitsland. Ja. Even, want er zijn natuurlijk ook wel mensen die wat... Want ik denk dat wij een beetje van dezelfde generatie zijn. Ja. Uh, dus wij zijn opgegroeid met Arie Haan. En die prachtige afstandsgoten inderdaad van hem. Um, Arie Bombari werd hij ook wel genoemd. Waarom moest er een biografie over hem komen, vind jij? Nou, ik denk omdat die man zoveel te vertellen heeft... Er is uh, zoveel in zijn uh, periode gebeurd. En hij is niet altijd even populair geweest. Hij heeft nooit een manager gehad zoals Joan Cruyff -Kor korsten kreeg. Maar het was wel later duidelijk dat hij in plaats van uh, Johan Neeskens naar Barcelona zou gaan. Maar omdat hij niet dezelfde manager had, is dat niet doorgegaan. En het is hetzelfde bij de clubs geweest. Hij is uh, ja, zonder manager geweest. En tegenwoordig heb je een manager nodig om bij een club te kunnen overleven. Want er is niemand die iets zegt. Er wordt altijd aan je stoelpoten gezaagd. Door andere mensen die willen dat hun mannetje bij de club trainen wordt. En dat is de reden waarom hij wel eens voortijdig weg is gegaan. Want hij doet gewoon zijn eigen zin. En je zegt van hij, hij was niet zo populair. Dat, dat verhaal gaat ook, ook wel over hem rond. Vandaar ook wist je niet bijnaam, Arie Bombari. Nou kijk, het is, het is een jongen die wel gestudeerd heeft. <kijst> hij zat op de kweekschool in Winschoten. En kon de Ajax, omdat Klaas Nuninga die ook uit Winschoten kwam... net zoals Jan Mulder, die vanavond ook uh, aanwezig is bij de boekwaterreiking... die, die uh, zat daar op school. En zijn vader zei, je moet eerst je studie afmaken. Dus toen belde Ajax op een gegeven moment... omdat Klaas Nuninga dat hem vertelde. als je daarheen gegaan, is hij ook weer naar, uh, naar Amsterdam gegaan. Daar heeft hij twee jaar aan de kweekschool gezeten met een contract. Maar er moest nog een jaar bij komen, want hij wilde allerhoogste diploma. Nou, toen ging hij daar bij Ajax trainen. Toen zei Rinus Michels eigenlijk tegen hem van je moet nu volproof worden. Maar hij zegt, ja, ik heb een half contract, dat wil ik ook zo blijven. Toen zeiden ze, oké, okay, dan gaan we nog een jaar... Uh, maar hij had wel het, het, het volledige geld. Maar in het laatste jaar kreeg hij voor de helft betaald. En zo eigenwijs was hij. en zegt, ga ik me ook voor de helft trainen? Dus ging hij maar in plaats van tien keer ging hij vijf keer opdrukken. In plaats van die andere zes rondjes om het veld deed hij de drie rondjes. Na, na drie weken waren ze het zat. En uh, ging hij, uh, kreeg hij een beter contract, het contract wat hij had. Ja, hij, hij heeft zich. Euh, nee, bedoel, heeft in dat grote Ajax gespeeld met al die al die grote namen, die, die twee WK-finales en, en ja. de hele aanloop daarnaartoe. Met een met Rijsberg in 74, natuurlijk ja. een fantastisch centraal duo. Ja. Waarbij hij ook... Uh... Nou, dat was het geluk ook een beetje. Rines Israël, uh, uh, die was niet helemaal fit. Bovendien was zijn vader op dat moment overleden. En uh, Rinus is later weer bij het team, een team gekomen. Maar toen hebben ze geëxperimenteerd. En toen bleek ineens dat wel heel goed te lukken. Want Ari had natuurlijk een heel goede paas ook. En Johan Kruijf zei van... Jij moet mij de ballen geven hmm. die ik nodig heb om te excelleren. En dat kon Ari heel erg goed. Ze hadden, ze hadden Rijsberg voor, voor het echte verdedigerswerk. Ja. En, en Haan kwam mee op. En daar, zo kon hij dus ook die doelpunten maken. Die lange afstand schoten. Ja. En, uh, ja. Um, als gezegd, hij he, de hele wereld over, over gereisd. Ik ben nog wel benieuwd, want hij komt dan uit Finsterwolde. Nou ja, dat, dat wil niks ten nadelen van Wolde. Ik ken het daar, ik ben op de tijd ook in Groningen gewoond natuurlijk. Um, ja, hoe hield hij zich staande dan in de, de grote stad Amsterdam en, en, en waar hij verder kwam? Nou, dat, dat kwam omdat hij de eerste drie jaar ook op school zat... Hij, ging, uh, hij, hij moest er ook studeren. Dus hij was er druk mee. Maar pas toen hij zijn studie af had gemaakt. Ja, toen ging hij ook het uitgaansleven in. En, ja, daar staan in het boek Legio voorbeelden van. Dat Jo en en hij uh, s'morgens vroeg uit de kroeg kwamen. Zeiden van: jongens, uh, jullie zijn lekker vroeg opgestaan vandaag. Hè. Maar ja, die waren de hele nacht doorgegaan. En gingen dan naar de training? En ging er dan nog, nog eens naar de training, ja. Maar hij heeft het dat. Uh, ja, hij, hij, hij heeft zich nooit in Amsterdam gevoeld. Maar hij. Uh, hij kwam wel bij, en dat was wel heel grappig... Wolde, dat weet jij dan waarschijnlijk ook wel... is echt een communistische rolwerk. Ja, ja, ja. En hij kwam bij een gezin terecht waar de waarheid werd gelezen. En ook uh, communistische mensen. En daar okay. heeft hij bij een zoon des huizes heeft hij drie jaar de kamer gedeeld. Dus liep hij met, met twee jongens op één kamer. En, uh, ja, dat, dat, dat klikte wel of zo. Ja, en dat was vlakbij uh, bij de meer... Ja, dus, uh, het stadion toen van, uh, van Ajax. Ja, en Kruijf kwam hem af en toe ophalen ook. Dus, uh, het mooie van dit soort boeken is altijd, uh, Jules... en je hebt er ook <coughs> weer uh, heel veel gevonden, mooie anekdotes. Uh, laten we er toch even een paar noemen, want dat, ja. is, dat is leuk. Um, eerst even dat verhaal over... want er is ook heel veel over hem te vertellen. Hij was in België ook betrokken bij een omkoopschandaal. Nou ja, uh, maar de anekdotes zijn leuk. Uh, bijvoorbeeld um, een accafietje in de aanloop naar 1974. Ja. Met Willem van Hanigem in de hoofdrol. Ja. Ik heb Willem vrijdag nog gesproken. En Willy van der Kerkhoff ook nog een week geleden. En en dat die, zijn... die bevestigen dat verhaal ook? Nou, Willem niet helemaal. Willy van der Kerkhoff wel. Willem van, um, van Hanegem uh, was uh, ontsnapt. Tussen haakjes. Zoals zoveel uh, spelers dat destijds deden in Zeist. Want dan gingen ze gaan Armshoort. Dan gingen ze stappen. En uh, Willem was te laat teruggekomen. En Rines Michels wist dat hij weg was. Dus die is, uh, uh, heeft een stoel gepakt. Is voor de. Uh, kamerdeur gaan zitten wachten tot Willem terugkeerde. En Willem kwam via een andere kamer, kwam niet terug. Hij betrapte hem en zei, jongen, we gaan vandaag uh, niks meer zeggen, dit is het, morgen hebben we een bespreking. Dus de volgende ochtend zijn ze alle spelers bij elkaar gehaald na het ontbijt en toen moest er vergaderd worden, maar Willem mocht er niet bij zijn. En toen bracht... Uh, Miegel een stemming uit van wat gaan we met deze jongen doen? Mag hij mee naar het WK of niet? Want wat vinden jullie? Hij heeft de regels overtreden. En noem maar op. Dus dat, hij liet, dat hij liet eigenlijk... de spelers goed beslissen over het lot van Van Haneggen? Ja. En uh, eigenlijk wist Michels natuurlijk al dat de spelers zouden zeggen van gaan we mee. Maar de spelers kozen ook dat Willem mee moest. Want Willem was een belangrijke ja. voetballer. En, en, en ging ook mee. Maar het was dus wel zo want dat de volgende keer... Uh, degene die dan weg zou blijven, die had echt een echte pro probleem. Maar Miegel zei ook altijd van... Als ik het niet gezien heb... Hoef ik ook geen straf uit te delen. En, dan, nee. en dat heeft Ariaan in zijn coaching ook altijd gedaan. Ja, ja. Nou, ja ook wel, ja. wel goed dat, dat Michels eigenlijk de groep liet beslissen, natuurlijk. Ja. En, uh, en ja, ze wilden van om er graag bij hebben. Dus, maar het had dus niet veel verschil. Of hij was misschien niet. Als de, bij de groep was. had gezegd we pruimen hem niet. Dan en had hij naar huis geworden. 78 was hij er niet bij, sowieso. Nee. En dan het verhaal van uh, ja, uh, over de doden niet zo goed, maar toch even het verhaal over Hans Kruijs Senior. Uh, want daar heeft hij ook een ackefietje mee gehad. Ja, het ging niet zo goed met Ajax na het WK van 74. Want toen werd Hans Kraai ook trainer. En Hans Kraai was nog vrij jong. Die was, ja, die was 6, 7, 38, Eigenlijk net zo oud als, als Jaak Zwart, zeg maar. Dus die, die had ook nog tegen jongens van Ajax gespeeld. En die werd toen op een gegeven moment trainer. En ze namen hem al niet serieus. Want hij stelde af en toe jongens op die, die al lang verkocht waren bij de tegenpartij. Maar nu waren ze in, in Hamburg. En daar waren ze halverwege het seizoen. Hadden ze twee wedstrijden. Eén in Hamburg en één in Stoetkart, maar in Hamburg gebeurde dat Arie een, een dame had meegenomen in Hamburg. Nou ja, daar heb je een repenbaan, dus de jongens waren ook weer uit geweest. Dus hij had iemand meegenomen en die uh, had hij meegenomen naar zijn kamer. En Hans Kraai had dat gezien en gehoord, dus die ging uh, omhoog en klopte op de deur. Van uh, Arie, uh, je hebt iemand bij je die je hier niet hoort, want dit is een kamer van Ajax. Zegt Arie door de deur heen, ja, maar dit is, uh, dit is gewoon mijn kamer. Heb je niks mee te maken, trainer? Nou ja, de trainer weer weg ging die conciërge halen. Maar Arie had al uh, bedacht dat die vrouw die kon beter maar naar beneden. Dus die, die was al naar beneden gestuurd naar die andere voetballers. En, uh, en Arie, uh, op een gegeven moment uh, de conciërge erbij de deur open. En Hans Kraai sloeg met een VI. Arie <laughs> haalde voor zijn kop. En uh, dat moet je niet meer doen, maar toen deed hij nog een keer. En toen haalde Arie uit. Dus had, uh, Hans Kraai had een blauw oog. De volgende ochtend kwam... Hans Kraaij naar beneden. En Piet Keij zegt tegen hem... trainer, het is vandaag geen, uh, geen zonnig weer. Hè. Je kan die bril wel afzetten. Ja, mooi. Ja, nou helemaal niet zo mooi eigenlijk. Maar goed, zo ging dat kennelijk in die tijd. Ja. En, uh, en die spelers die, uh, nou, die waren op zijn minst mondig. En dat waren personalities. Hoe gaat het eigenlijk nu met hem? Wat, wat doet hij? Wat komt, hoe komt hij zijn dagen door? Um, door toch wel te reizen en er te zijn. Hij vindt, vindt hij helemaal geweldig. En uh, hij heeft nog een woning in Spanje... waar hij regelmatig heen gaat. Maar hij brengt eigenlijk... De helft van zijn tijd door in Spanje en de andere helft in, uh, ja, in, in Nederland. En volgt en, hij het voetbal nog een beetje? Ja, heel erg. Hij komt af en toe bij Ajax kijken. En dan is hij weer eens bij Groningen en dan wordt uitgenodigd. En uh, ja, hij, hij volgt het voetbal echt heel goed ja. op de voet. Ja. Nou, mooi. Een biografie over Ariaan. Ook een van die spelers van het, uh, van het grote Ajax en van het Nederlands elftal. Met uh, ook nog een hele carrière zelf als voetballer en trainer natuurlijk. Opgetekend door uh, Jules van der Waard. Dank voor je verhaal, Jules. Alsjeblieft. 1, 2, 3. De Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Onderzoekers van het Republikeins Genootschap die presenteren vanochtend hun rapport De Kosten van het Koningshuis. Daarin is berekend wat de Oranjes volgens dit genootschap kosten. De officiële begroting voor het Koninklijk Huis, zoals jaarlijks behandeld in de miljoenennota, spreekt over 59,4 miljoen euro. In Armenië wordt vandaag net als elk jaar de Armeense genocide van 1915 herdacht. Maar dit jaar is er voor het eerst een afvaardiging van de Nederlandse regering aanwezig. Dat is controversieel, want de uh, Turkije, uh, ja, in de ogen van de Armeniërs is dat dan de dader... die ontkent nog altijd dat het genocide was... en is niet mild tegen landen die die genocide erkennen. Toch denkt correspondent Lucas Waagmeester in Turkije... dat de relatie tussen Nederland en Turkije niet echt zal lijden onder dit besluit. De Turkse regering reageerde wel in februari toen de Tweede Kamer dit besluit nam...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 richt dit uh, toch over het algemeen weinig langdurige uh, extra schade aan. De Europese Unie organiseert samen met de VN vandaag en morgen een donorconferentie voor Syrië. Tientallen hulporganisaties, NGO's en regeringsvertegenwoordigers die komen in Brussel samen. En het is de bedoeling dat ze flink in de buidel tasten. Want na zeven jaar oorlog ligt het land voor een groot deel in puin. En is de bevolking aangewezen op hulp. Correspondent Arjan Noorlander in Brussel. Arjan, is er veel animo voor die conferentie? Ja, het is druk vandaag in Brussel. Drukker dan ook wel verwacht vanwege de gebeurtenissen de afgelopen weken natuurlijk. De gifgasaanval, de vergeldingsactie van de Amerikanen, de Britten en de Fransen... hebben wel duidelijk gemaakt dat er echt hulp nodig is daar voor de bevolking. Het gaat vandaag dus niet over bommen en granaten, maar om hulp voor de bevolking. Er is uitgerekend dat er misschien wel zes miljard nodig is... En vandaag zal het duidelijk worden of landen en hulporganisaties dat geld bij elkaar kunnen uh, harken. En um, ja, wordt er, wordt er. Want dan gaat het echt ook puur echt om het geld op te halen. Of wordt er ook nog iets gezegd over Assad, over alles wat daar op dit moment gebeurt in Syrië? Nou, ongetwijfeld in de wandelgangen, maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Er is geen VN-mandaat om Assad daar weg te krijgen. Het EU heeft ook geen leger om aan te vallen. Het gaat vandaag echt om, om de humanitaire hulp, om het helpen van mensen... die daar in Syrië in slechte omstandigheden zitten. Natuurlijk vanuit de EU-perspectief ook om te voorkomen... dat de omstandigheden daar zo slecht worden... dat er weer een vluchtelingenstroom via Turkije naar Europa op gang komt. Dus er wordt toch ook wel verwacht dat de Europese landen allemaal bereid... zullen zijn om iets bij te dragen. Wellicht ook Nederland, dat weten we in de loop van de dag. Arjan Noorlander is dat in Brussel. Snel naar de andere studio in... Uh... Meter of 20, 30 vandaan. Karel-Jan de Zwart voor de onderwerpen van Spraakmakers. Goedemorgen, Jurgen. Spraakmaker van de dag is gynaecoloog Bertone Nieboer. En hij komt praten over dat het in de toekomst mogelijk is... om van huidcellen, ei- en zaadcellen te maken. En dus uiteindelijk ook kinderen. Vraag is of we dat wel moeten willen. Uh, we gaan het met Wouter de Winter van de Telegraaf... en Wart Wijndels van Vrij Nederland hebben... over de voor een buitenstaander onbegrijpelijke rommelige gang van zaken... voordat vanmiddag dan die memo's over de afschaffing van de dividendbelasting ja. bekend worden. Zo meteen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen.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 oud -wielrenner Karsten Kroon bevestigt dat hij tijdens zijn carrière doping heeft gebruikt. Kroon reageert daarmee op de onthulling in het AD. De krant schrijft dat hij in gesprekken over een mogelijke rol als analyticus... zijn dopinggebruik heeft toegegeven. Dat verhaal klopt, zegt hij nu. De zes nabestaanden van Prince klagen een ziekenhuis en een aantal apotheken aan. Die hadden volgens de nabestaanden de dood van de zanger kunnen voorkomen... als ze de juiste diagnose hadden gesteld en hem de juiste behandeling hadden gegeven. Prince is volgens de officiële lezing twee jaar geleden overleden... door het innemen van een hoge dosis fentanyl. En op Marktplaats wordt volop gehandeld in moertjes van de oude Python in de Efteling. Eind vorige maand verkocht de Efteling 500 oude moertjes van de achtbaan... voor 30 euro per stuk en op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 ANWB ah, verkeersinformatie op de A4 richting Amsterdam. Staat tussen knoppen Prins Klausplein en Hoogma de 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Je kan er langs via de parallelbaan. De vertraging in die file is in ieder geval drie kwartier. En ook een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid staat 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Er zijn twee rijstroken afgekruist. NPO Radio 1. KRO NCRW. We willen het allemaal weten. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Naar verwachting maakt premier Rutte... vandaag dan alsnog de memo's over de dividendbelasting openbaar. Mediaforum-gast Wouter de Winter van de Telegraaf... chef parlementaire redactie. Ja, had Rutte eigenlijk nog überhaupt een andere keus? Hij had geen keus meer, want de rest van de coalitie... die wilde echt dat de boel openbaar werd. Ja, straks meer in het mediaforum. En nauwelijks was Kate Middleton bevallen... of ze verscheen tintelfris in de openbaarheid. Spraakmaker van de dag, gynaecoloog Berton Nieboer. Goedemorgen. Goedemorgen. Waren wij daar getuigen van een medisch wonder? Nou, dat lijkt het, daar lijkt het wel op. Ja. Als je toch zo snel uh, weer op zo'n manier jezelf kan, uh, kan presenteren. Maar ja, als je dan hoort dat alle mensen... als ze horen dat Kate naar het ziekenhuis gaat... in de auto stappen, drie uur rijden om naar dat ziekenhuis te, te komen... dan moet daar natuurlijk wel iets van achter de présence gegeven worden. Ja. Nou, of ze er uh, verstandig aan deed om zo snel al een media-optreden te doen... dat bespreken we straks ook in het uh, mediaforum. En de uitvaartbranche voelt er weinig voor hun tarieven openbaar te maken... via de Consumentenbond. De stelling in Stand.nl is vanochtend... ...de kosten van een uitvaart zijn te onduidelijk. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Want de uitvaartbranche is booming business. De markt voor crematies en begrafenissen groeit enorm, blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. Er zit heel veel leven in deze branche. Normaal gesproken neemt een uitvaartondernemer de hele begrafenis voor zijn rekening. Er gaan nu jaarlijks bijna 150.000 mensen dood in Nederland. Het geval van uitvaartzorg Memoriam Walgeren kregen nabestaanden toch nog rekeningen toegestuurd. Waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Ja, de uitvaartbranche is uh, schimmig over wat een uitvaart precies kost. Dat meldt de Consumentenbond vanochtend op basis van eigen onderzoek. Aan 180 uitvaartondernemingen is gevraagd om een vragenlijst in te vullen... over hun tarieven, maar slechts 20 ondernemingen vulden die lijst ook in... en ruim 40 van de uitvaartondernemingen bleek geen prijzen... op zijn website te hebben staan. Hebben consumenten al genoeg aan hun hoofd... als ze een uitvaart moeten regelen um, en wil je in zulke moeilijke tijden... daar niet mee lastiggevallen worden uh, en moet je ook vooral niet... hoeven gissen naar de kosten van een uitvaart. De of de stelling is vanochtend de kosten van een uitvaart zijn te onduidelijk. Berton Nieubroer, spraakmaker van de dag en gynaecoloog. Wel eens een uitvaart moeten regelen zelf? Nou, indirect van mijn, van mijn schoonouders. En ja, daar komt gewoon heel veel werk bij kijken. Mijn ervaring ja. is dat je op zo'n moment denkt, weet je, we regelen het gewoon. En of dat nou een paar honderd euro meer of minder is, uh, we hebben genoeg verdriet aan ons hoofd. Dus die kosten zijn dan toch secundair. Ja. En ik weet natuurlijk niet of die uitvaartbranche daar uh, gebruik van maakt. Zo diep zit ik er niet in, maar ja... Het moet toch geregeld worden. Ja. Wouter de Winter, heb jij daar ervaring mee? Um, nou ja, ik heb het een paar jaar geleden met mijn vader uh, meegemaakt. Die, die was ziek en die kon uh, uh, uh, gelukkig zelf nog heel erg bij die uitvaart betrokken zijn en ook voorbereiden. En dan maak je ook uh, gewoon met de aanstaande overledene de afweging of uh, welke kisten moet komen. En als dan de aanstaande ja. overledene het een beetje zonder van het geld vindt om het, om het, uh, het glanzende, uh, duurste soort hout in de, in de verbrandingsover te gooien, dan is die keuze <lacht> een stuk sneller gemaakt dan als je geconfronteerd wordt met een plotseling overlijden. En je het als nabestaan natuurlijk zelf moet regelen. Ja. Uh, maar uh, ik denk dat heel veel Nederlanders... Uh, op het moment dat ze met zoiets geconfronteerd worden... Uh, inderdaad uh, snel de knip trekken. Omdat ze denken, ja, hè, we, we willen de doden ook eren met iets moois. En ja, dan kosten ze maar, maar meer. niet over geld moeilijk ja. ja, gaan doen. En je gaat ook niet even uitgebreid even shoppen bij de, de crematoria in de buurt. Om nee. te kijken hoeveel het allemaal kost natuurlijk. Nee. Goed, er wordt al veel gereageerd uh, op de stelling. Zo schrijft Kees Braam uh, op de site. Ook uitvaarten zijn big business. Dus hoe vager de relatie tussen prijzen die betaald moeten worden... Worden. En de echte kosten, hoe beter voor het bedrijf. Bij een crematie of begrafenis spelen veel emoties vaak... en denken mensen niet echt aan wat het kost. Peter Schilter schrijft... Ja, waar ik mee werd geholpen uh, dat voor het overlijden van mijn vader... hij alles had genoteerd hoe hij het wilde hebben. En dat maakt het voor de nabestaanden een stuk makkelijker. Arnold Biesheuvel die mailt ons... Misschien heb ik het goed getroffen. Via mijn uitvaartverzekering uh, zijn we in Natura verzekerd. De ervaring leert dat meer kosten helder, inzichtelijk en terecht zijn. Kortom, niks te klagen. Bas van der Staak van de Consumentenbond, die het onderzoek uitvoerde. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de aanleiding om dit eens onder de loep te nemen? Nou, uh, wij krijgen wel regelmatig meldingen van consumenten dat zij, um, ja, dat zij niet uh, weten wat een uitvaart kost. Uh, dat zij daar vragen over hebben van alles rondom een uitvaart. Dus wij dachten, wij willen eens op een rijtje zetten wat nou de kosten zijn van een uitvaart. Ja. Um, en daarom gingen we uh, vragenlijsten toesturen aan uitvaartondernemingen. Ja, en wat waren de uitkomsten? Nou, het eerste wat opvallend was... is dat er dus maar zo weinig reacties terugkwamen. Van de 180 uitvaartverzorgers die wij aangeschreven hebben... verspreid over heel Nederland, groot en klein... Um, hebben we maar twintig vragenlijsten teruggekregen. Uh, sommigen zeiden dat ze geen tijd hadden. Sommigen reageerden helemaal niet. Sommigen zeiden, ja, het is maatwerk... dus ik kan niet zomaar uh, even wat tarieven op een, uh, op een rijtje zetten. Um, maar goed, ja, meestal krijgen we echt wel meer respons... als wij vragenlijsten uitzetten. Dus dat vonden wij opvallend... Ja. Um, en toen zijn we ook gaan kijken of die, prijzen dan wel, of die tarieven dan wel op de website staan uh, van de uitvaartverzorgers. Hè, zodat consumenten misschien op die manier uh, erachter kunnen komen wat een uitvaart dan kost bij een, uh, he, bij een specifiek bedrijf. En het blijkt ook dat 40% ook geen prijzen op zijn website heeft staan. Ja, U zei dat uh, aanvankelijk of eerder men wel reageerde uh, op dit soort vragen. Maar nu, nou ja, die reacties bleven een beetje uit. Hebben jullie, zijn jullie niet nou, een beetje ongeduldig geweest misschien? Vraagjes. Wat zegt u? Zijn jullie nu wat ongeduldig geweest? Had u niet wat even langer moeten wachten op die reacties... voordat nou, u die conclusie trekt? Ja, wij bedrijven echt wel genoeg tijd om te reageren. Ja. En als je ziet dat sommigen het wel kunnen in korte tijd... Um, ja, dan zouden anderen het ook moeten kunnen. En dat ze helemaal niet reageren of zeggen dat ze niet mee willen werken. Ja, bij andere branches zien we dat, uh, dat we meestal veel betere respons krijgen. Ja. En vervolgens zien we ook hè, met het onderzoeken van die prijzen... dat er hele grote prijsverschillen zijn. Ja. Um, dus ja... Het, het verschilt ook wel even waar je iets laat doen. En natuurlijk is het zo dat um, ja, mensen, hè, wat, wat ook uit jullie reacties blijft... vaak heb je wel genoeg aan je hoofd... en ga je niet ook nog eens heel erg over die prijs in discussie... Nee. Of, um, en denken veel mensen van nou, dat komt wel. Maar ja, goed, niet iedereen heeft het even breed. Niet iedereen kan denken van, uh, nou ja, we zien wel wat de kosten worden. Hè? We willen van alles, gewoon het allerbeste. Um, maar je ziet ook, hè, we hebben ook 1700 consumenten gevraagd naar hun ervaringen bij het regelen van hun uitvaart. Uh, je ziet dat uh, maar 3 bijvoorbeeld meerdere offertes gaat opvragen. Dus ja, uh, mensen zijn ook misschien niet heel erg bezig met die kosten... maar het is toch wel belangrijk dat je dat van tevoren weet. Want je wil ook niet achteraf overvallen worden door een hele hoge rekening. Nee, en dat is wat er regelmatig gebeurt. Even voor, uh, voor het beeld, het basistarief van een uitvaart... dat varieert dus uh, van 985 euro tot twee, uh, 2550 euro. Uh, ook ja. andere kosten lopen heel erg uit ene. Bijvoorbeeld een massief eiken kist kost tussen de 375 en de 1185 euro. Ja, dat is ook een enorme, enorme marge zit tussen Een standaard bloemstuk tussen de 45 en de 150 euro. En een afscheidsbijeenkomst van een uurtje... dat varieert van 85 euro en dat gaat dan tot 1380 euro. Ja, wat moet je nou met die bedragen? Dat is, die verschillen zijn enorm. Ja, de verschillen zijn enorm. En het is natuurlijk niet altijd gezegd dat het om precies het, dezelfde dienst... of precies hetzelfde product gaat. Maar wij willen consumenten wel laten zien dat er grote prijsverschillen zijn. Dus dat het misschien toch wel de moeite waard is om eens te kijken van... nou, hè, wat voor bedrag heb ik ervoor over? En uh, misschien toch eens rondkijken. En natuurlijk, die mogelijkheid heb je niet altijd. Je wordt soms ook overvallen door een uitvaart. Hè, door het uitvaart moeten regelen. Uh, maar stel dat je wel wat tijd hebt en je kunt van tevoren... Wat dingen op een rij zetten, uh, Ja, dan is het misschien toch wel handig om om je heen te kijken... en te kijken van nou, welk bedrijf uh, kan dat misschien toch wel tegen ja, een iets mooiere ik... of schappelijkere prijs ja, ja, goed, dat doe je natuurlijk liever niet en daar sta je gewoon liever ook niet bij stil van tevoren. Een van jullie klachten is dat de uitvaartondernemers hun prijzen niet op de website hebben staan. Nee, u zei dat net. Uh, uh, maar als ondernemer is dat, is dat misschien ook niet zo handig... want je tast ook je onderhandelingspositie aan op die manier, als je al een prijs garandeert. Ja, maar ze zouden ook marges kunnen geven natuurlijk, of indicaties. Het is natuurlijk heel vervelend als je als, dat je als consument gewoon geen zicht hebt op de totale kosten. En dus uit ons panelonderzoek bleek dat een kwart van de consumenten voor de uitvaart geen inzicht had in wat de totale kosten zullen worden. Hm. Ja, en dat is natuurlijk wel heel vreemd, want het zijn best wel fikse bedragen. Um, dus ja, heel veel bedrijven die geven natuurlijk gewoon prijzen op hun website. Dus waarom zou de uitvaartbranche dat niet kunnen doen? Ja, u heeft uh, 80 uitvaartondernemers benaderd met die vragen. Zat Jarden, uh, hebben die gereageerd, die uitvaartonderneming? Uh, Weet um, u dat? De, de namen van de uitvaartondernemingen die wel en niet gereageerd hebben... die heb ik hier niet bij. Oh, dat is jammer. Nou, dan kan ik het ze zelf even vragen. Nu, dank u wel, Babs van der Staak van de Consumentenbond. Sabrina Franke, directeur van uitvaartverzorger Jarden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Weet ik spreek met Sabrina Franke van Jarden. Ja, ja, hallo. <laughs> Had u antwoord gegeven op de vraag van de Consumentenbond? Ja, hebben jullie gereageerd? Hebben antwoord gegeven. Okay. Ja. ja hoor, we hebben antwoord gegeven. We hebben de prijzen en inderdaad wat mevrouw zei. Het zijn uh, uh, meestal indicatieven. Omdat de wens van de uh, nabestaanden... die wordt dan zo precies mogelijk ingevuld. Ja. Maar het zijn uh, ook op onze website... staan de prijzen in de, in de Ja, Dus u bent daar behoorlijk transparant uh, over. Maar toch wordt in het onderzoek van de Consumentenbond... een voorbeeld genoemd over uh, Ik lees ja. het even voor. In 2016 overleden... Jan, de echtgenoot van Hanneke Blom, een uitvaartverzorger van Jarden waar ze verzekerd waren, kwam langs. Ze kregen een offerte van 5500 euro. Maar daar zaten de kosten van de ontvangst en het crematorium niet bij. Dat zijn flinke extra kostenposten. Hè? Waarom staat zoiets niet in de offerte? Ja, dat, uh, ik kan dat natuurlijk niet uh, nu reproduceren. Wij hebben wel even nagekeken uh, het artikel wat mevrouw Blom had geschreven. Ja. En uh, normaal uh, doen wij altijd 24 uur, uh, 24 uur nadat de uitvaart besproken is, zorgen wij... Uh, dat er een uh, offerte ligt, dus dat men ook weet wat zijn de kosten... zodat men juist niet voor verrassingen komt, want dat willen we helemaal niet. En dan ligt het eraan inderdaad hoe, hoe goed uh, is de vraag uh, gesteld... om daarin de juiste offerte te kunnen stellen of te kunnen maken. Ja. Bij, het is absolut... wat, wat bedoelt u daarmee, met hoe goed is de juiste vraag gesteld? Ja, als mevrouw... Ja, dat is, uh, is het al aangegeven dat men een plechtigheid wilde? Is er aangegeven wat voor consumpties men eventueel op de plechtigheid wilde? Uh, dat is altijd de vraag. Dat uh, neem ik aan van dat wel, dat heeft. je dat van tevoren aangeeft. Want anders dan is er niks nou, op het moment zelf. Nee, dat, nou, u zei net ook de haast. Ik zou de haast toch, toch wat willen afzwakken. Want in principe heeft men zo'n zes dagen de tijd om toch op zijn gemak te zeggen wat men allemaal wil. Ja. Natuurlijk, de advertentie die wil je wat sneller de deur uit hebben... en de plek waar je begraven of gecremeerd wordt... die moet wel gereserveerd worden. Maar over het algemeen kun je een heleboel wensen die je hebt... die kun je best in de loop der dagen kun je die kenbaar maken of nog wijzigen. Mm -hmm. Dat hoeft niet allemaal meteen. En dat zou ik mensen ook willen adviseren. Ja. Denk niet dat je zoveel haast hebt. Ook niet om een uitvaart te ondernemen. Maar is ondanks die tijd die er dat, is... is ja. er dan wel de ruimte uh, voor u ook om aan te geven? En doet u dat ook? vooral, uh, let op, dat gaat dan wel dit en dit extra kosten. Absoluut, Want we houden helemaal niet van die verrassingen achteraf. Want daar zijn we helemaal niet bij gebaat. Wij willen juist dat de uh, consument, de nabestaanden... gewoon weten waar ze aan toe zijn. Wij zijn er niet bij gebaat om de klant voor verrassingen achteraf uh, te confronteren. Wij, wij, wij hebben daar helemaal, helemaal geen baat bij. We willen juist van tevoren het zo transparant mogelijk... en met het keurmerk wat wij hebben, hebben we ook afgesproken... Ja. dat een factuur nooit meer dan 5% mag afwijken dan het voorafgegeven... Geven offerte. Behalve als er meer mensen zijn geweest op ja. de crematie. en er ja. dus meer uh, consumptie zijn verstrekt. Maar goed, zoiets simpels als de kosten van de ontvangst in ja. het crematorium. dat zijn toch vrij standaard dingen die je van tevoren al weet. dat zijn, lijkt mij niet enorme extraatjes. Dat, dat, dat zou toch dat gewoon in de offerte lichter, moeten staan? Meneer, ja, de, uh, de zaal en dergelijke wel. Maar als men niet weet hoeveel gasten er komen... en nou, meestal weet je niet hoeveel gasten er komen... en er zouden veel meer komen... dan zou dat wel uh, extra kosten met ja. zich mee kunnen brengen. Maar daar kan je van tevoren best een indicatie voor geven. Want dat, dat zijn allemaal bekende prijzen. In principe mogen er helemaal geen onbekende prijzen zijn. Ook de crematoria geven exact aan wat hun prijzen zijn. Die hebben gewoon prijslijsten. Ja. Marike Henselmans, goedemorgen. Goedemorgen. En blijft u nog even uh, aan de telefoon als u wil. Uh, mevrouw Franke van Jarden. Ja. Uh, uh, u schreef het boek Laat je niet kisten door de commercie. Nou, ik hoef u uh, bijna niet meer te vragen wat u dan uh, vindt van de stelling. Hè? De kosten van een uitvaart zijn te onduidelijk. Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Dat dacht Dat, ik al. Dat uh, is inderdaad zo. Ja. Uh, wat vindt u van het uh, verhaal van Jarden, die dus wel uh, de tarieven op de site zetten, uh, die niet meer dan 5% afwijken uh, achteraf in de, in, de, in, de, in de rekening, de factuur die dan uiteindelijk het komt? Nou, ik wil het niet helemaal toespitsen op Jarden. Ik heb ook onderzoek gedaan. Uh, ik heb heel veel ervaringen van mensen van, uh, over de uitvaart. En die zijn uh, sommige positief, sommige negatief. En mijn uh, conclusie is dat <tie> vooral de verzekeraars eigenlijk uh, het ongunstigste. Zijn om eens samen te werken. Omdat het zulke grote bedrijven zijn. Die moeten al die overhead en dat marmer betalen. <lacht> en um, mijn idee is dat een kleine lokale uitvaartondernemer... vaak meer dienstbaar is en makkelijker in de communicatie. Dat is punt één. Ja. En punt twee dan even specifiek op jarden. Um, ze hebben dan zo'n calculator op hun, hun website. Maar dat hebben alle grote verzekeraars. hoor. Die, die, die zijn allemaal even goed of slecht. Ja, zeg maar. maar dat biedt wel transparantie, um, kun je zeggen, toch? Dan kun je gewoon ja, even kijken wat het is, gaat kosten. Dat, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want oh. ik vind het een weerwar. Kijk, je maakt uh, sinds dat provisieverbod mogen uh, verzekeraars geen advies geven, alleen informatie. Dus ze, er, er komt een soort uh, superversimpeld stappenplan. Je, je moet kiezen, uh, wil je een, een simpele uitvaart of een gemiddelde of een dure... en dan uh, komt er een absurd hoog bedrag uh, naar mijn mening... En die is ook wel gefundeerd. He, er komt zomaar uit dat je moet rekenen op 9000 euro of zo... Uh, voor een gemiddelde uitvaart. En um, er is een website uh, uitvaartmarkt.nl... daar kan je wel offertes vragen voor uitvaarten. En gebaseerd op 2000 offertes kost een gemiddelde uitvaart 5.000 en niet 9.000. Ja, dat scheelt nogal. Dus, Hoe kan je nou als consument, uh, uh, want ik wil even verder in verband met de ja? tijd... Uh, een beetje grip krijgen ja. op de kosten van die uitvaart? Wat moet je dan doen? Moet je dan dus bij zo'n kleine jongen zijn? Ja. Is dat het antwoord? Nou, uh, de keuze van de uitvaartondernemer is cruciaal, dat klopt. Ja? De timing is cruciaal. Je moet je nu vast verdiepen, want straks zit je met je tranen in je ogen... en uit ja. je neus en <laughs> ja. dan staat je hoofd er niet naar... En uh, ja, daar is het boek echt voor bedoeld? Um, uh, heel belangrijk is ook dat er een soort misverstand is. Als het duur is, is het ook mooi. En dat, en, en dat is niet altijd niet. gezegd. Goed, hartelijk dank, Sabrina Franke. Niet. Ik wil nog even naar u, de directeur van Uitvaartverzorger Jarden. Jazeker. Ja, want uh, uh, ik wil heel duidelijk maken dat een uitvaart is natuurlijk maatwerk. En bij ons kun je ook gewoon van tevoren offertes opvragen. Wij hebben uh, uitvaartwensen, uh, boekjes en je ja. kunt ook, en dat gebeurt steeds meer, van tevoren je uitvaart al regelen en uh, bespreken. Ook al uh, is het overlijden nog niet daar. En uh, dat doen wij ook uh, met liefde, zodat die prijzen ook duidelijk zijn en, het, en het kosten, uh, de kosten ook heel duidelijk zijn. Wij geven van tevoren kosten, overzichten. En uh, ik ben het zeker met mevrouw Henselmans eens. Uh, duur hoeft niet mooi te zijn. Het is namelijk gewoon wat de nabestaanden zelf ja. mooi vinden. En ja. daar geven ze zelf invulling aan. Maar zijn en jullie daarom... uitvaartondernemers. Je er, uh, zijn jullie er voldoende van bewust dat je. Uh, nou ja, dat mag je toch aannemen. dat je uh, te maken hebt met mensen die uh, op hun kwetsbaarst zijn op dat moment. En dat maar je dan juist heel duidelijk meneer. moet zijn? Ja, maar dat willen we ook... Al, of dat zijn we eigenlijk uh, alleen maar. Wij proberen van tevoren... meer dan duidelijk aan te geven. En uh, ja, met alle respect... wij willen helemaal geen... Uh, verdrietige mensen achteraf over een rekening. Juist in deze kwetsbare situatie... mag de factuur helemaal geen issue zijn. Ja. Wij willen gewoon graag... een hele goede plechtigheid verzorgen. En uh, daar zijn we ook goed in. Ja, mag ik u even een ervaring uit eigen doos uh, voorleggen? Toen ik mijn vader... Uh, die we net hadden weggebracht... Uh, en terugkwamen van de uitvaart kreeg ik uh, zeg maar op de oprit al de rekening, de factuur, gepresenteerd. Hoe zou je dat typeren? Dat is niet gebruikelijk. Dat is nee, niet gebruikelijk. Wij uh, sturen niet eerder dan 14 dagen na de uitvaart de factuur. Er zijn mensen die zeggen, we willen de factuur, want we willen graag uh, deze uitvaart afronden. Daar hoort ook een factuur bij. Maar wij sturen niet binnen 14 dagen een, uh, een factuur. Hartelijk dank, Sabrina Franke, directeur van uitvaartverzorger Jarden. Leon Blok, lid van onze community. Goedemorgen. Goedemorgen, met u, Leon Bok. U zag, u zag de stelling vanochtend en u uh, noemde het appels en peren vergelijken? Ja, ik, ik, vanuit mijn ervaring merk ik dat geen enkele uitvaart uh, hetzelfde is. Uh, nee, dat blijkt. tot van drie tot ja, drie, vier personen aanwezig of uh, soms wel honderd personen. Ja, dat, dat maakt natuurlijk een, een ja, enorm verschil. Ja, maar je hebt van tevoren uh, heb je een idee over uh, nou ja, uh, hoe groot die uitvaart wordt. Je hebt uh, in sommige gevallen een verzekering afgesloten. Dus dan uh, denk je, nou, het is allemaal geregeld. Maar dat blijkt allemaal toch nog anders te liggen in de praktijk dan. Is dat niet een beetje wonder? Ja, nee. Ja, ik maak mee, ik kom veel op begraafplaatsen voor mijn eigen hobby en deels ook beroep. Uh, ik merk vaak de, de hectiek op de achtergrond. Uh, ja, soms dan loopt uh, uh, zo'n plechtigheid loopt uit. Ja. En dan zie ik inderdaad hoe, hoe er op de achtergrond keihard gewerkt wordt om dat toch in goede banen te leiden. Ja. Ik kan me voorstellen dat dan ook achteraf de factuur anders uitvalt. Ja. Maar ja, uh, yeah, het er wel allemaal, begrip voor. Uh, nou ja, ik, ik zie dat wel inderdaad. Kijk, ik zie de rekening achteraf dan niet, maar ik snap dan nou wel inderdaad dat er dan bijvoorbeeld extra gefactureerd wordt. Ja. En in sommige gevallen is dat ook duidelijk aangegeven. Ja. U, u, u, u heeft... zegt net, en... uh, u heeft als hobby op begraafplaatsen komen? Uh, nou ja, goed, deels uh, ja, ik bezoek ik alle begraafplaatsen in Nederland en ik, uh, ja, ik heb ook deels een adviesbureau, maar ik hou me ja? vooral met historische begraafplaatsen bezig. Aha, een, een adviesbureau, en dat is gelinkt aan die begraafplaatsen? Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Nee, dat is gewoon puur uh, uh, privé. Dus oh. ik, ik adviseer gemeenten en andere houders van begraafplaatsen. Ja. Kijk, en in die hoedanigheid loop ik nogal eens een keer natuurlijk tegen een uitvaart aan. Mm -hmm. En dan merk ik inderdaad wat er op de achtergrond gebeurt. En ik spreek natuurlijk veel mensen die met ja. een uitvaart bezig zijn geweest. En ja, dan hoor je nog wel eens een keer dat er achteraf net weer andere wensen zijn... of dat het iets anders moet. Uh, ja. ik kan me voorstellen dat daarin een hele grote variatie zit... En wat dan natuurlijk uiteindelijk de prijs bepaalt. Ja, dus als ik zeg de kosten van een uitvaart zijn het onduidelijk... dan zegt u ja, maar er is vaak wel een verklaring voor. Ja, ik ben het, ik ben het wel eens met mevrouw Henselmans. Eh, ja. Vooraf verdiepen en, eh, ja. en, en, en weten wat je wil. En kijken wat de prijzen zijn. En niet in het zwarte gat stappen. Nee, Leon Blok, hartelijk dank. Gerrit de Jong, goedemorgen. Gerry de Jong blijkt er niet te zijn. Uh, nou, dan stel ik voor dat we uh, het uh, hierbij later wat betreft de stelling de kosten van een uitvaart zijn te onduidelijk. 287 stemmen zijn er uitgebracht. 89% is het eens met de stelling en 11% oneens. Meepraten, gebruik hashtag #spraakmakers of volg ons op Facebook. Er was natuurlijk uh, veel meer ander nieuws vandaag en ook gisteren. Want spraakmaker van de dag Bertoni Boer, gynaecoloog bij het Radboud Medisch Centrum. U wilt het even hebben over het uh, mediaoptreden van de net bevallen. Ja, dat was ja, vond ik zeker opmerkelijk. Want ja, zo snel daar weer uh, prima deluxe voor de dag komen. Ja. Ja, de vraag is of dat niet een beetje te veel gevraagd is. Hè? Om je... 12 uur één beviel ze en om 7 uur stond ze voor de camera's. Ja, ja, zich, ja, dat, dat, die 7 uur, dat, zou dan nog, dat is dan nog een redelijk te overziene periode. Maar je ziet bijvoorbeeld aan haar buik, hè, die baarmoeder is nog niet het, het begin van uh, weer een normale positie. Uh, ja, het lijkt me ook dat je daar met dubbel kraamverband in je kind moet presenteren voor de hele natie. Ja, um, ja het is protocol in Engeland. En ja, ik kijk ook naar die serie. Maar even, even, met een, even met een medische bril opgekeken. Is het, is het verantwoord? Het lijkt, mij, het lijkt mij wat veel gevraagd. Ja. Voor, ja, voor zo'n derde kind. Ja. Ja. Kan, je de iets, kan je iets als, als gynaecoloog iets beschrijven over uh, uh, datgene wat die uh, uh, kate dan op dat moment voelt. Um, op het moment dat ze daar staat, is zij, heeft zij pijn bijvoorbeeld? Of heeft zij het idee, heeft ze een wat opge, opgeblazen gevoel? Ik noem het maar even, zoals het eruit ziet. Ja, ze is natuurlijk bewallen van, van de derde kind. Dus ja. we weten niet met uh, hoeveel schade dat uh, aan de onderkant gepaard is gegaan. Hopelijk uh, is dat meegevallen. Maar je hebt natuurlijk ja, je hebt nog bloedverlies. Uh, die placenta is er net uh, uit. Uh, je hebt uh, gespannen borsten, want de borstvoeding die gaat uh, op gang komen. Je bent nog, uh, je bent nog vermoeid. Dus al die factoren die, die maken natuurlijk dat er wel waarschijnlijk een, een behoorlijke laag make-up overheen is gegaan ah, om maar zo nee, te doen. Ja, ja. Het medisch team rondom Kate, even voor het beeld, dat is toch leuk om te weten, bestaat uit zo'n 20 man, drie verpleegkundigen, drie anesthesisten, vier chirurgische stafleden, twee speciale oppas-specialisten, vier kinderartsen, een laborant en vier managers. Zo. ze ze allemaal rond het bed. <laughs> nou, dat ja, nee, nee, nee, van nee. Van niet. nee dat, hoe dat gaat als zo iemand uh, koninklijk bevalt... Is de, ik stel me zo voor, die hele vleugel wordt, wordt afgesloten... Hè, er komt dan niemand uh, meer bij... Ja, en, en uh, alle verloven worden, worden ingetrokken... dus iedereen staat stand voor als het een spoedkeizersnede moet worden... voor als er andere dingen geregeld moeten worden... voor als die baby extra opvang uh, nodig ja. heeft. Ja, daar is natuurlijk de crème de creme de la creme van de, van de artsen ja. daar die zijn daar stand-by voor. Ja, maar hoe, hoe kijkt u daarnaar met uh, met verbazing, met verwondering, met uh, met fascinatie? Nou ja, ik met denk... een zorgelijke blik misschien wel. Uh, ik begrijp het natuurlijk wel. Kijk, niet niet, niet iedereen die kan natuurlijk uh, dit soort uh, die krijgt dit soort uh, privileges. Ik ja. weet nog een keer ik was een keer bij een bij een, een défilé waar prins Bernhard nog uh, nog bij was en daar stond gewoon een ambulance die nooit verder dan 25 meter van hem was. Ja. Puur alleen voor hem, voor als er iets met hem zou gebeuren... dat hij binnen één minuut in een ambulance zou kunnen liggen. Ja, dat is wel een prettige gedachte misschien. U viel ook nog iets op in het gedrag van William trouwens. Uh, want uh, hij zette, uh, hij is toch zijn derde kind al, hè? Het is zijn derde kind, Hij ja. zette de Maxi Koji verkeerd om in de auto. Nou ja, dan uh -oh. toch ja. een soort van emancipatie <laughs> dat hij die uh, Maxi Koji droeg. En hij zei van, nou, laat ik de, dus de vader uh, spelen. Maar je ziet dus dat hij, hij zet die Maxi Koji dus een beetje onwennig en zoals ik het zag in ieder geval verkeerd om uh, in die auto en hij ja. doet gewoon het portier dicht en dat is dus wel de luxe als je zo'n uh, zo kroonprins bent dat je gewoon niet zelf die gordel om die maxi-kaasje ja. hoeft hij te doet doen het gewoon zelf. Maar goed daar heb het je natuurlijk weer, weer dat, dat... precies dan, uh, ja. Ja. Ja, dat daar heeft dat hij gewoon iemand natuurlijk voor dat ja. er is dan iemand die dat even voor hem uh, alsnog corrigeert ja. we gaan zo verder praten en dan gaan we het hebben over de memos en de dividendbelasting TheO Radio 1